Kost 10 euro. U ontvangt een speciaal certificaat bij 10 of meer gekochte stenen. Wilt u een certificaat ontvangen? Vermeld dan uw naam en adresgegevens bij uw overschrijving. U kunt uw gift storten op onderstaand rekeningnummer of doneren via de beveiligde IDEAL-verbinding op de website. Namens Family7 willen we u ontzettend bedanken voor uw steun. Ik krijg energie van paardrijden in de natuur. Van de schepping. Ik krijg energie voor mijn kinderen. Samsam Sam levert 100% duurzame energie. Van Nederlandse bodem. Het bijzondere van Samsam Sam is dat ze 10% van hun opbrengst geven aan een christelijk goed doel. Daar krijg ik energie van. Aanmelden bij Samsam Sam is heel eenvoudig. Je gaat naar de website en je schrijft je in. En Samsam Sam regelt alles. Pies op Ik krijg energie. Ik krijg energie. Van Samsam. Sam. Van Samsam. Sam. Wacht niet langer. Meedoen is zo eenvoudig. Samsam Sam neemt je werkelijk alles uit handen. Bespaar op je energierekening en help een ander. Kijk op wijsamsam.nl Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie Judea en Samaria. Henk, ook ja. heel hartelijk welkom. Dank je. We zitten op een bijzondere plek weer. Het lijkt wel of jij elke keer prachtige plekken voor ons uitzoekt. Maar dit heet Tekoa. Wat kunnen wij allemaal weten van Tecoa? Waarom Tekoa. is deze plek zo bijzonder? Nou, laten we eerst maar naar de actualiteit kijken van vandaag. We zijn uh, nog zuidoostelijker dan we waren in de Guzet Sionde. We zijn over de regengrens heen, zoals je hier kunt zien. We zitten, als je hier de vallei zou doorlopen, de wadi zou doorlopen, zou je zo bij de Dode Zee komen. En hier zijn uh, tal van uh, Joodse settlements, een daarvan is Tekoa, ja. verbonden met de profeet Amos. Dat is ook de reden waarom ze hier naartoe zijn gegaan. We zien daar aan de overkant Nokdim liggen, een uh, settlement die gesticht is nadat uh, twee jonge mensen waren vermoord op de weg naar Tekoa. Ter nagedachtenis om te laten zien, we laten ons niet knechten, zeg maar. Ja. Als jullie ons doden, dan zullen we een nieuw leven scheppen hier. Zo. En, uh, maar het is een aflevering die onlosmakelijk verbonden is met de profeet Amos die hier woonde, die een kweker van uh, moer vijgen was, zoals in de Bijbel staat, ja. en een, uh, een, een veehoeder. En dat kun je ook merken aan zijn taal om een paar dingen te laten horen. Hij is een profeet die optreedt in tijden van koning Uzia in uh, Juda, hier in Juda. En dan gaat het in uh, de rest van Israël, in, bij de noordelijke stammen, heel slecht. Jerobium II is aan het bewind en economisch gaat het heel goed. Er is heel veel welvaart, maar er is ook heel veel onrecht en heel veel armoede. Ja. En heel veel goddeloosheid. Mm -hmm. En dat gaat zo diep dat Amos daar naartoe trekt en, uh, en, ze, en ze inderdaad daar op een, op een hele ruige manier op aanspreekt. Om, ik lees hier in Amos 3. Voorzeker de Heer, de Heerde doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. En dan staat er, de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? Nou, dat, dat, is, dat hoor je niet in Jeruzalem, maar wie, wel in deze ruige contraille. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heer, de Heerde heeft gesproken, wie zou niet profeteren? En dan, dan horen we in hoofdstuk 4. Uh, hoor dit woord, gij koeien van Bazan. Die oh. woont op de berg van Samaria. Je moet je dan u voorstellen dat je zo de gemeente aanspreekt in de kerk. Ik ga koeien van Babel. Ja, Luister eens naar mij. Die de geringe verdrukt en de armen vertrapt. Die zegt tot uw meesters brengt aan dat wij drinken. De Heer, de Heer heeft gezworen bij zijn heiligheid. Voorwaar zie de dagen zullen over u komen. Dat men u met haken zal optrekken, met angels zal optrekken. En wie van u overblijven met vishaken in hoofdstuk 5 vers 4 Want zo zegt de Heere tot het huis van Israël: Zoekt mij en leef. Maar zoek Bethel toch niet en kom niet naar Gilgal en trek niet naar Beersheba. want Gilgal wordt onherroepelijk weggevoerd en Bethel gaat er niet. Zoek de Heere en leeft opdat hij niet varen als een vuur in het huis van Jozef en het verteren terwijl er geen blusser zal zijn voor Bethel. En dat is dat is zo'n 30 jaar gesproken voor de ondergang van Noord-Israël, voordat Assyrië, Nineveh komt en de tien ja. Samaria wordt ingenomen en Samaria wordt, of de tien stammen worden weggevoerd. Even terug naar wat je las, uh, maar zoek Bethel toch niet, kom niet naar Gilgal en trek niet naar Bezeba. Waarom die drie steden niet? Van Betel weten we het zeker en van Gilgal waarschijnlijk ook, omdat daar, uh, daar uh, afgodische heiligdommen zijn. Ja, ja. Omdat de mensen daar naartoe trekken om... Uh, en dat, dat was vaak ook zo, je kent het heilendom, dat was vaak ook zo occult. Ja. Dus niet alleen maar een andere god, maar we waren ook heel occult en perverse praktijken op die plaats. Ja, ja. Mijn, uh, mijn leermeester, uh, dokter Maarsing, die ons uh, Oude Testament gaf, die, die zei... Uh, Amos, Amos is bloed en ijzer en geen rozen en lavendel. Ja, ja. En toch, dat is dan mooie, dan lezen we aan het einde van Amos, dat, dat toch de trouw en de liefde van God overwint. En dat is ja. ook een prachtig gedeelte om, uh, om te lezen. Uh. Met de wind uh, we in de, de, de rug is lezen. het is niet altijd even makkelijk om te lezen. Maar. Ik moet zeggen, trouwens niet even tussendoor, maar we, we zitten hier samen... Aan de voet van een diepe vallei, waar, waar in 2001 tijdens een van de intifada's een vreselijke tragedie heeft plaatsgevonden. Twee jonge mensen, jo Jozef Isran en Kobi Mendel, waren, waren, waren gespijbeld van school. Ja. We waren hier beneden in een van de grotten aan het spelen en zijn door Arabieren in stukken gehakt. Zo. En uh, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad op heel deze uh, gemeenschap van de Gemeenschap met een paar honderd families, een paar honderd gezinnen die ja. al sinds 78 hier zijn. En uh, een van de dingen, niet dat we daar telkens over hebben, maar een van de dingen die zij als tieners graag wilden was sporten. Ja. En ten nagedachtenis na, na, na is aan de, deze twee jonge mensen uh, zijn we nu bezig om een sportpark te bouwen, zeg maar, ook met behulp van gisteren Israël. Ja. ja. ja. Maar goed, we gaan, we, gaan, we gaan, dat tekent alleen maar weer de, dat, dat, dat het mensen niet altijd even makkelijk is om in deze omgeving te, te worden. Nee, want jij zei uh, dat ze speciaal om Amos hier naartoe waren gekomen. Ja. ja. Wat was dan hun beweging precies? Ja, voor, voor hen, is, het, als hier de profeet Amos geleefd heeft, hè, en dit was Tekoa staat in de Bijbel ook bekend als de plek waar Absalom uh, geweest is, en, en ook de plek waar, waar de wijn bijvoorbeeld voor de tempel, of de, de, de olie voor de tempel verbouwd werd en mm -hmm. gebracht werd. Ja, de mensen komen hier wonen niet omdat de lucht is of schoon is. Of zo'n mooi uitzicht. Precies, of zo'n mooi uitzicht, maar ze zoeken vaak die plekken op die verbonden zijn met de Bijbel. Ja omdat ze zich zo bewust zijn dat dit niet zomaar een plek op aarde is waar de Joden dan weer een tehuis hebben, mm -hmm. waar ze iets voor zichzelf kunnen hebben, maar dat dit grond is wat zo met, de, met hun roeping, met hun missie, met hun identiteit en met de Bijbelse boodschap verbonden is. De mensen die hier wonen zouden dus eigenlijk ook de pioniers van rond 1900 hebben kunnen zijn. Ja, precies. En, en deze mensen zouden bij wijze van spreken ook in Itamar hebben kunnen wonen, ja. of in Hebron, ja. of in Silo, Omdat ze een gezamenlijke beroeping ja, hebben, Precies. Om, om, het, Passie. Om, om het Bijbelse hartland ja. weer, te, weer tot leven te brengen. Ja. Terug naar Amos? We gaan terug naar Amos. En... We, we, we komen het ook tegen, Johannes 4 natuurlijk, maar uh, hij, hij zegt aan het einde, of God zegt aan het einde een paar prachtige dingen vanaf vers 11. Amos 9 vanaf vers 11. dien dagen zal ik de vervallen hut van David weer oprichten. Ik zal haar scheuren dichten wat daarvan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van de ouds. Opdat zij beërven de rest van Edom en van alle volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiven treden bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en alle heuvelen daarvan overvloeien. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen ze herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen ze planten en de wijn ervan drinken. Boomgaarden zullen ze aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hem planten in hun grond. En ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb. Zegt de Heerde uw God. Een paar dingen worden hier gezegd. God gaat het vervallen. Koningshuis van David gaat hij weer oprichten. En we weten dat... De apostelen spreken daar ook over dat dat met de komst van Jezus, de, de zoon van David, de koning van Israël, in vervulling is gegaan. Ja, de koning der koningen. De koning der koningen, ja. de vervallen hut van David. Hm. En, en er wordt gesproken over dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en de heuvelen daarvan zullen overvloeien. Dat is een, het beeld van het paradijs, zoals we dat ook zien in Jeremia 31, ja. zoals we dat zien in Joël... Het land zal zijn, zal zijn mooiste bruidskleden weer aantrekken. En het zal in alle delen weer het land worden van melk en honing. Een, een land om te bewonderen. Mm -hmm. En dan staat er dat, dat ik een keer zal brengen in het lot van mijn volk Israël. Dat wordt omgekeerd: er gaan dingen veranderen. Dat zegt Joel ook. Die ziet de dagen komen dat ik een keer zal brengen in het lot van Judah. Ja. Van Jeruzalem. En Israël is natuurlijk toch de tien stammen waar hij tegen gesproken heeft. Het gaat weer om de terugkeer van, niet van een deel van Israël, maar van de totaliteit van Israël. Ze zullen er allemaal zijn. Ze zullen straks allemaal thuis komen. Ze zullen wijngaarden planten. En ze zullen de vrucht daarvan eten. Ze zullen er blijvend zijn. Niet voor een tijdje. Ik zal ze planten in, in hun grond. En ze zullen niet meer worden uitgetrokken. Niet meer worden... Uitgerukt. Jij zegt de tien stammen, uh, maar die andere twee? Die andere twee stammen, die, daar, daar spreekt Amos niet over, daar spreken natuurlijk andere profeten ja. over. Maar wat hij doet, hij, hij richt zijn, zijn waarschuwing en zijn oordeel tegen de tien stammen van Israël. Ja. waar eindigt zijn profetie met dat ze uiteindelijk er weer zullen zijn. Misschien zou je kunnen zeggen dat in het oprichten van de vervallen hut van David natuurlijk ook Juda en Benjamin begrepen is. Hè? Ja. Het is natuurlijk heel bijzonder dat er staat dat uh, zeg maar de heuvelen weer zullen druipen van wijn. Dat ja, kun je je niet voorstellen. Dat kun je je hier op dit moment nog niet eens voorstellen, want dat zou betekenen dat het allemaal helemaal groen is. Uh, en, en het is echt bijzonder als je weet dat zeg maar, eeuwenlang zeg maar, alleen het land van Doorns en Dissels was. Ja. We uh, zijn nu heel wat ruwe gebieden doorgetrokken en de cameramensen lopen op slippers. En die weten inmiddels wat ja. dorens en distels zijn. Dat is nog steeds een beetje. En, ja. en wat je natuurlijk ook in verschillende provincies ziet, is dat, dat het. Er zijn mensen hier. Ge... Laat, laat eerst zeggen: er zijn mensen hier geweest in de 19e eeuw die hier zijn doorgetrokken. En die zeiden, Mark Twain is een beroemd voorbeeld, Karel ja. Marx ook. Die zeiden: dit land is geschapen voor dorens en distels. Het ja. is één grote. Negorij, zeg maar, van, van, van, van, van woestijn en van moerassen. Een van de twee zegt, ik ben van Jeruzalem naar de Tabor gereisd. Ik ben niemand tegengekomen, zelfs geen koeien. Ja. En de Bijbel zegt, als Israël hier weg is... ...dan verandert het land, dan wordt het weer woest en leeg. Zet dat zou mee dus mee. ook gebeuren. Dat wat Iran roept, dat wat de Palestijnen heel vaak roepen... ...van Israël moet weggevaagd worden... Er was laatst zelfs iemand in het Engelse parlement die zei van, Israël moet maar naar Amerika toe. Ja. Als dat gebeurt, als dat zou gebeuren, dat gebeurt het natuurlijk niet. Dan, dus dan vervalt dan het gewoon dan weer. Dan gaat, gaat het weer dezelfde route op Dat heb je natuurlijk ook bij Gaza gezien, hè. Er de, de, de, de waren prachtige, ze waren daar in de duinen van de dood, zo noemden ze dat daar. Ja. Dan dus ze, hebben ze prachtige bedrijven gehad, er is niks meer van over. Ja. Ze zijn er weggegaan. Ja. Maar Jezaja 62 zegt natuurlijk ook, als ze weer terugkomen, ja. dan zal het land weer ten huwelijk genomen worden. Uh -huh. En dan zal het land zijn bruidskleren weer aantrekken. Ja. He, dat, dat zie je in Jezaja 51, vers 4 staat het. En als ze dan terug zullen komen, dan zal de wildernis weer worden als de hof van Ede. Ja. Ik denk dat het belangrijk is, ook om in deze uitzending, om, om, om die... die toch die eeuwige trouw van God te zien. Noord-Israël heeft het helemaal, helemaal verknoeid. Je zou zeggen, ze hebben een kans gehad en ze hebben hem verspeeld. En dan toch is het laatste woord niet de ondergang van de goddeloze mens die zich van God afkeert. Maar die eeuwige trouw van God. En als je dan vraagt, waar, waarom? Dan zegt Ezekiel, de profeet, zegt God in Ezekiel, het is niet om jullie. Het is niet omdat jullie zo goed zijn. Maar het heeft met mijn eigen naam te maken. Ja. Ik zal mijn naam heiligen voor het oog van alle volken. Ik zal jullie... En dan zegt hij zelfs tegen Israël... Van, van schaam je. Ja. Wij schaamrood. Wat er met jullie gebeurd is. Jullie hebben mijn naam als het ware door het slijk gehaald. Mensen zeggen nou, mijn mooie God met zo'n verdrukt volk wat verstrooid is. Ja. En dan zegt God, maar, maar ik, zal, ik zal mezelf heiligen in het midden van jullie. En dan zullen alle volken zien dat ik de heilige Israëls ben. Dat is het eerste. Het tweede... En dat lees je keer op keer, is dat God zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob niet vergeten is. Telkens weer staat er: Ik zal het doen om willen van de vaderen. He, Psalm 105, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dan gaat hij om de doop. Maar dan gaat het om de landbelofte. Ja, precies. precies. Ja. En, en, en je ziet het zelfs bij de geboorte van de heer Jezus Maria. En Zacharias, die zingen daarover. God heeft gedacht aan de belofte die hij gedaan heeft aan Abraham zijn knecht, ja. zijn vriend. Ja. En je ziet het ook in dat vers wat we, wat we in deze, dit programma natuurlijk vaker citeren. Romeinen 11. Van ze zijn vijanden van het evangelie, maar willen van de verkiezing van God. En willen van de vaderen. ...zijn ze minder. Ja, en ze zijn onlosmakelijk verbonden. God, Israël en het land. Precies, dat hebben we al eerder gezegd. Ja, wel eerder gezegd, ja. ja. Ik denk ook dat we... ...dat we... ...dat, dat is ook eigenlijk het... ...het, het trieste zou ik kunnen zeggen... ...van de vervangingsleer... Dat, ...dat mensen gedaan hebben alsof... ...eigenlijk God er ook mee tekort gedaan hebben. God die, die houdt zijn beloften niet... Vol door, door er een draai aan te geven. Of ja, ja. Wat je moet zeggen is dat... En dat zeggen we niet alleen van Israël... Maar dat zeggen we ook van onszelf, van de kerk. Dat zeggen we ook van ons persoonlijk leven. Dat, dat, dat het weer die kracht van God is in onze zwakheid. En zwakheid is ook zonde. Ja. He, en dat je, dat je moet zeggen... Ja, wat Jezaja zo prachtig zegt... Heuvelen mogen wijken en, en bergen mogen... Hoe staat het? Verdwijnen ofzo... En heel de wereld, waar mijn vredesverbond met Israël blijft staan. Ja. En als de maan en de zon en de elementen van de wereld zouden verdwijnen, dan nog zou, zou niet verdwijnen wat ik Israël beloofd heb. Het is die, en dat is ook de boodschap voor de kerk. Het is de, je doet God tekort als je zijn trouw aan Israël, als je die in twijfel trekt. Ja, maar ik denk dat... Uh, je daar misschien ook wel een onderscheid nog in kan maken als het gaat om de kerk als het gaat om misschien ook wel de seculiere mensen de liberale mensen dat als het gaat om het verbond tussen god en israël ja. dat zullen ze misschien dan nog wel accepteren maar als het gaat om god israël en het land het land erbij te betrekken dan krijg je de discussie ja dat is vaak zo maar maar wat zijn die beloften van god ja. aan abraham aan Jacob, aan Isaac. Zij maar niet van: Ik zal voor je zorgen. Ik zal je een, die, die, een groot nageslacht geven. Ik zal je dit nageslacht geven tot een eeuwige bezitting. Ah, zegt maar dat kan dan over je. de hele wereld zijn: een groot nageslacht. Ja, nee, maar ik zeg het verkeerd: Zal je nageslacht geven? Tot een nee, ik zal dit land geven tot een eeuwige bezitting. Ja. Ja, dat is, nee, maar dat is ook wat God zegt, natuurlijk. Ja. ja. ja. Nee, dat, dat, dat. Ik weet natuurlijk ook wel hoe er over gedacht wordt dan. ...dan wordt dat helemaal vergeestelijk... ...dan wordt het land een soort sacrament voor de hemel... ...of iets dergelijks, een soort gelijkenis voor de hemel... Ja, ja. ...en dan wordt de weg van God met Israël... ...een soort gelijkenis van hoe we allemaal moeten leven... ...en nee, het, het, het, het is zo met zijn, met, zijn, met zijn voeten in de aarde... ...het is zo concreet, het is zo... ...volgens mij is dat hele vergeestelijk... ...ook het Griekse denken wat er later ja. ingeslopen is... Ja, precies. ...en het is ook niet voor een deel van Israël... Hè? ...het is niet alleen voor de Messiaanse gelovigen... Mensen die in Jezus geloven. Het is voor heel Israël. Ja, het is voor heel Israël. God die... die dat, dat is natuurlijk... Dat is het genadige dat God die die, die... die spoort zijn volk wel aan om te gaan in zijn inzettingen. Maar uiteindelijk, dat zegt Paulus ook, zal geheel Israël zalig worden. Ja. En niet omdat geheel Israël zalig zo goed is. Mm. Ja. Maar ze hebben daar eens moeite mee. Hè? Als ik tegen ze zeg van... Uh, uh, het komt goed en uh, straks, straks als de Messias komt, dan zullen ze hem allemaal zien en herkennen. En dan beginnen sommige mensen te sputteren, dan zeggen ze ja maar, maar, hè, maar hebben ze dat, ze moesten, wij moesten geloven. En zullen zij dan gered worden bij de komst van de Messias? Ja, er worden mensen gered twee minuten voor ze doodgaan. Precies. Toch? En, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met ken je jezelf hè? Ja. Ik, ik word niet gered door mijn geloof. Nee. Het is alleen maar een, een, een middel en het geloof wat ik heb, dat kan niet bestaan zonder de heilige geest en een gave van God. Hè. Um, het is niet, niet een soort verdienste, want ik ben mijn hele leven geïnformeerd geweest en nou wacht op beloning of zo. Als God me ook maar één keer loslaat. En juist omdat ook mijn leven gedragen wordt door de verkiezing van God en door de belofte en door de liefde van God. Durf ik te zeggen, ja, al is het op het laatste moment. Hè. Dus ja. die gelijkenis die de heer Jezus vertelt over die arbeiders in de wijngaard. Ja. Hè, en die ja, die zijn er inderdaad, die om twee voor vijf binnenkomen, die hebben net een schoffel in de hand, gaat de fluit. En die krijgen hetzelfde geld. Die krijgen hetzelfde geld. En de rest zegt, ja, ik ben helemaal leven voor niks baptist geweest. Had ik dat van tevoren. Nee, nee, ik maak nou een grapje, oma. Nee, maar dat is zo. En maar ik vind het altijd zo mooi dat eerst dan zegt van, uh, nou luister eens, dat hadden we toch met elkaar afgesproken? Ik had, we hadden dat toch, dus waar maak je druk over? Ja, precies. Ik had het dit met jou over gesproken. en het, met degene die het laatst kwam heb ik dit ook afgesproken. Dus je bent akkoord gegaan. Denk jij dat, dat, dat, dat we in deze tijd tekenen zien van, van, van de, wat, wat Amos zegt? De nou ja, ik denk, uh, ik ben natuurlijk wat vaker in Israël geweest. Uh, en als ik nu kijk van, van wat er gepresteerd is in dit land, uh, vergeleken met de eerste keer dat ik hier kwam, ja. Dan, ja, dan, dan zie je je ogen uit, weet je wel. Dan, dan, dan denk je van, jongens, wat, wat is er enorm veel bereikt al in dit land. Hè? En uh, ik denk, een van de, van de belangrijkste tekenen is natuurlijk 1948. Ja, en ook in de, in de context... Uh... Um, de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, spreekt over de tekenen van de tijden. Hè? Hij heeft het over de tekenen van de zon en de ja, maan en het bruisen ja. van de branding. Ik zeg weleens, het bruisen van de branding, dat radeloze angst bij de mensen voor het bruisen van de branding. Mijn grootouders hadden nog nooit van een tsunami gehoord, maar, ja, maar wij weten nu wat dat is. Hè? Ja, zeker. En, uh, maar de Heer Jezus zegt, hij spreekt over een grote verdrukking die zijn weerga niet kent. Die het nog nooit zo is voorgekomen. En hij zegt, als dat gebeurd is. Terstond na die dagen. Zal het teken van de zoon des mensen gezien worden. Voor de Heer Jezus is blijkbaar. De grote verdrukking. Het grote teken. Ja. En, en ik weet dat er verschillend over gedacht wordt. En die, die vrijheid. Moeten we elkaar ook gunnen. Maar als je aan mij zou vragen. Wat betekent voor jou die grote verdrukking. He, dat, is, dat is het dal van de dore doodsbeenderen. Dat is de Shoah. Ja. Dat is de... De, de, de systematische uitroeiing van de oogappel van God. Ik was, was een paar maanden geleden in de Oekraïne. Anderhalf miljoen mensen met de kogel. Ja. En er waren er nog geen concentratiekampen met, met, met gaskamers. Zo, uh, in de, zo... zo... Nou, moet je je hebt er eigenlijk geen woorden voor. Eén groot... Ik was daar in, in Kiev bij Babi Yar waarin... De Duitsers begonnen op Grote Verzoendag. In twee dagen tijd 33.771 mensen vermoord zijn. Dat was niet alleen in Kiev, dat was overal één... Het begon op Grote Verzoendag? Ja, dat is beden... uitgekozen. Hoe kun je het bedenken, hè? Ja. Zo'n één ravijn dus hier vol met botten en schedels. Ja. En, en ik zeg wel eens als, als dat de grote verdrukking niet is... Ik kan, me niet voorstellen, ik kan me niet voorstellen dat God wel in de Bijbel laat opnemen dat Abraham zijn tent zet tussen Bethel en Ai, waar wij meestal overheen lezen, ja. en als er dan zes miljoen kinderen, vrouwen en mannen van het volk, wat hij zelf geschapen heeft, tot zijn eer, waarvan hij de God is, als die vermoord worden, ja. dat de Bijbel erover zwijgt. Ja. Dus ik denk, als jij zegt 48, dan zeg ik, ja, Dus Ezekiel 37, in die... ...in die ene tijdspanne zeg maar, van een paar jaar... ...net zoals in Ezekiel 37 in dat ene hoofdstuk... ...de ondergang, het sterven en de opstanding van het volk. Ja. Ik denk dat we dat inderdaad meemaken. Ja. Voor mij ook een van de grootste tekenen dat... We, ...als nu we deze opname maken... Um, ...is het vlak voor de onafhankelijkheidsdag. En we ontmoeten Rabbi Nathan in, in Bad Aien. En die was een voorbereiding aan het maken voor die dagen en die zegt, het is zo bijzonder dat je... Want net zoals in Nederland zit dat vlak, hè, bevrijdingsdag met dodejaar, denk ja, ik. Precies. Ja, precies. Dat je, dat je, dat je van, de, van de pijn en van het verdriet en van de intense droefheid moet overgaan naar de vreugde. Ja. Maar dat is wat je in, in Ezekiel 37 ja. ook ziet. En dat is wat je in de actualiteit van deze eeuw ook ziet gebeuren. Ja. Ja, bijzonder. Uh, hoe zit het met de stammen? Is dat ook een teken? Dat is ook een teken. Uh, God heeft in de profetieën tegen zijn Messias gezegd dat dat zijn roeping is, Isaiah 49, om de verloren stammen Israëls thuis te brengen. Amos spreekt over, over een keer in het lot van Israël. En hij bedoelt in dat geval het Koninkrijk Israël. Ja. Dat zijn de tien stammen. En wat je in onze tijd ziet gebeuren, zijn het vooral de... De joden, de jodim, de stam juda, en natuurlijk de koanim, de priesters, die nog herkenbaar zijn, zelfs aan hun DNA. Maar we zien langzamerhand ook de joden terugkeren die, zich, die hun tradities terug laten voeren op Manasseh en op Ephraim uit India. Ja. De stam dan uit Ethiopië. We vind het ook zo mooi dat... Waarom wisten we nou dat dat de stam dan was? Ja. Omdat de stam dan volgens de traditie al heel vroeg was weggegaan naar het zuiderland. En, en de profeten niet dat meegemaakt. En een van de beroemdste afstammelingen uit die stam dan, zeg maar, is de kamerling van Moreland. Ja. Die ja. gaat naar Jeruzalem en die koopt daar een boekrol van die Jezaja 53. En die koopt hij niet om, uh, die, die man is een pelgrim, dus een jood. Dat is niet iemand uh, die nogal rijk is en dat zijn reisbureau gezegd heeft, nou ben je drie keer naar Marokko geweest. Gaat dan moet je nou eens kijken, naar Jeruzalem. Ja. Nee, die man die gaat op pelgrimsreis. En die ziet daar in Jeruzalem voor de eerste keer van zijn leven dat ze daar niet alleen uit de Torah lezen in de synagogen, maar dat ze ook uit de profeten lezen. Ja. En dan... dan dan zorgt God ervoor dat hij je 53 koopt, zeg maar. Ja. Prachtig. En, en zeg maar juist het hoofdstuk wat gewoon soms ook heel erg gevoelig ligt. ligt heel erg gevoelig. De... Ja. Niet, niet in de periode van de Heer Jezus moet nee, ik zeggen. En, ja. en ook niet daarvoor. Je zei in 53, de leidende knecht des heren, de leidende messias, is een onlosmakelijk onderdeel van het Joodse geloof. Ja. Pas later, toen de controverse tussen het rabbijnse jodendom en de kerk begon, ja. toen, toen is het als het ware weggedrukt. Zeg maar. ja, omdat wij daar toch ook het lijden van de heer Jezus natuurlijk ja. in terugzien. Precies. Ja. We vergeten wel eens dat, dat in de tijd van de heer Jezus en van de apostelen, moet ik zeggen. Duizenden en duizenden Joden. Uh, uiteindelijk tot geloof kwamen. en begrepen inderdaad ook vanuit de schriften. de Heer Jezus en de Apostelen. openden hun ogen daarvoor. dat, dat de, de Messias inderdaad moest leiden. Er was, er was een controverse of hij het wel was, zeg maar. Ja, ja. Maar dat hij moest leiden. Dat werd, dat, werd, dat werd niet omstreden, zeg maar. Nee. Dus aan alle kanten tekenen. van. De voltooiing van Gods werk. Ja, ik denk dat we. We zeggen dat natuurlijk gauw, maar we leven echt in een bijzondere tijd hoor. Dat, nee. dat we hier nou zitten. Ja. In 2016. Op de plaats van, van. waar Amos heeft rondgelopen. Dat we zien dat de Joden. 100 jaar geleden. Dat was een hele andere wereld. Ja. We zien dat Joden hier zijn teruggekeerd. en het land weer. de woestijn bloeit hier weer. Ja. Niet overal. Maar daar en daar hierachter in Tecoa bloeit die. Daar worden weer uh, olijven verbouwd. Daar worden weer wijngaarden geplant. Ja, prachtig. En het is, dat is bijzonder wat ja. we meemaken. En nogmaals, uh, als, als je naar dit programma kijkt, dan, dan is het geweldig om de Heer Jezus te leren kennen. En geweldig om de Heer God te mogen loven en prijzen. Maar hou je ogen open voor, voor de tekenen van de tijd. En wees je bewust ook als gisten. Dat je, dat je leeft in de tijd van de afronding. Ja. En neem je positie in. Dit om de vrede van ja. Jeruzalem. En zegen Israël. En ga er niet met je rug naartoe staan. Ja. Ze hebben je nodig. Ja. We moeten het hierbij laten. Onze tijd zit er helemaal op. Oh. Dankjewel. En ik uh, zie heel graag de volgende aflevering weer terug. Maar het was uh, opnieuw gewoon weer heel bijzonder. Wat we mogen horen hier op deze plek. Waar Amos heeft rondgelopen en geprofiteerd. Ja, we hebben het een paar keer genoemd, dat uh, de heuvelen zullen weer druipen van wijn. En uh, als het volk Israël terugkomt naar het land, dan zal dat gebeuren. We hebben ook gezien dat als het volk wegging, dat dan doorns en dissels het gevolg waren. Dat kan ook zo in ons eigen leven zijn. Als wij God verlaten, dat ons leven ook vol met doorns en dissels komt. Maar we mogen ook weten dat als we terugkeren bij de Jezus... En misschien bent u degene die nu kijkt, die misschien wel terug moet keren. Dan belooft hij ook dat uw heuvels ook zullen druipen van de heerlijke kostbare wijn. Hij zal het goed met u maken. En als wij Israël zegenen, worden we gezegend. Dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. Eindelijk zal de leeuw uit de stam van Juda, de adelaar van Rome overwinnen. En zal het kruis geplant worden in het midden van Rome. En dan stopt Lucas. Dat, is, dat wil hij laten zien.